Vorig jaar maakten ruim 1750 mensen een eind aan hun leven, 6% meer dan in 2011. Vooral mannen en mensen die niet getrouwd zijn kiezen voor zelfdoding. Het CBS zegt dat psychische problemen het meest voorkomende motief zijn voor zelfdoding. Per 1 september moeten de tarieven die telecomaanbieders elkaar berekenen voor het doorgeven van een telefoongesprek omlaag. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt bepaald. Nu is het zogeheten afgiftetarief 2,4 cent per minuut. Dat gaat omlaag naar iets meer dan een cent. Providers zijn niet wettelijk verplicht om de verlaging door te voeren, maar volgens de woordvoerder van de ACM is dat de afgelopen tien jaar wel gebeurd. De waarschuwing van de Amerikaanse regering voor terreuracties van Al-Qaeda geldt ook voor eigen land. Onder meer de politie in San Francisco heeft van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid opdracht gekregen extra alert te zijn. Sinds dit weekend gelden speciale veiligheidsmaatregelen voor Amerikaanse doelen in het buitenland. De burgemeester van Vlissingen moet bijna 4500 euro aan de gemeente terugbetalen. Burgemeester Roep heeft teveel gedeclareerd voor dubbele woonlasten... blijkt uit een geheim memo van de gemeentesecretaris aan de raadsleden. De regionale krant PZC heeft de memo in handen gekregen. In juni werd al bekend dat de gemeenteraad het de declaratiegedrag van het hele college wilde onderzoeken. De mantelbavianen in Dierenpark Emmen gedragen zich weer normaal. Vorige week waren de apen hysterisch. Een groot deel van de bavianen zat in een hoekje van het verblijf, de anderen zaten in een boom. De apen deden niets en reageerden ook niet op verzorgers die met voedsel langskwamen. Sinds vanochtend loopt de groep weer rond en wordt er gezocht naar eten. Waarom de apen zich een week lang vreemd gedroegen is niet duidelijk. Het weer, veel zon, 26 tot 30 graden. In de namiddag en avond kan een enkele regen of onweersbui vallen. Morgen nog steeds wat buien, verder zonnig en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad is de A15 Nijmegen richting Gorkum afgesloten tussen Afrit Leerdam en de Afrit Arkel. En dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. Er staat inmiddels 9 kilometer file. Het verkeer kan het beste bij Knolpen een andere route nemen. En op de andere rijbaan van Gorkum richting Nijmegen is bij de Afrit Leerdam de linkerrijst ook dicht. Daar staat inmiddels 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, en ook natuurlijk, ja. <laughs> Rechtstreeks vanuit Maastricht in Limburg. Is dit Radio Limburg? Haha, ah. ha, gevopt. Ja. Goedemiddag, Zandvoort. Wederom een druk dagje in Zandvoort, hoor. Ja, ja voor jullie toch dit seizoen, jongens. Ik vind het, vind het zo geweldig. Het is weer mooi weer. Ja. En uh, volgens de berichten blijft het deze week ook best wel redelijk goed. Nou ben ik daar ook anderszins blij om, vanwege uh, de feestweek uh, in mijn eigen plaatsje op Devenwijk. Uh, het is wel lekker dat het uh, dan deze week een beetje mooi weer blijft. Donderdag de korte baan en uh, vrijdag spelen op de Breestraat en zaterdag lekker spelen. Zondag ook. Ja. Gezellig. Vandaar dat wij er deze week maar twee keer zijn. Want donderdag en vrijdag zijn we er niet. Want dan moeten we uitslapen van... Uh, en uh, wat iets meer zei. Zou... Maar nou goed, maakt niet uit. Maandag en woensdag zijn we er wel. En uh, ook woensdag natuurlijk de vinyljaren. En dat wordt extra mooi. Want als u meekijkt op de webcam... Dan ziet u dat ook onze tweede gramofoon er is. Ja. We zijn helemaal blij. Ja, we zijn helemaal diep en diep gelukkig zijn. Ja, de jongens van de technische dienst die dat allemaal geflikt hebben. Mooi jongens. Mag ook wel eens gezegd worden. Want die jongens die werken gewoon hard. Ja, en u kunt ook weer meekijken. Toch? Kijk, als u, nou, als u nou bijvoorbeeld onze nieuwe studio nog niet gezien heeft, dan moet u nu gewoon naar onze website gaan. www.zfmzandvoort.nl En dan zegt u kijk... En dan ziet u, onze. De, de, de komende twee, er is er nu nog eentje. Eén is werkzaam, die tweede komt nog wel. Maar dan kunt u in ieder geval zien, in wat voor een prachtige studio wij hier zitten. Het is echt zo mooi geworden. Echt hoor, hè. Jammer, ja, u ziet mij dan op de rug. Dat vind ik ook wel weer makkelijk. Kan u tenminste niet kijken, dat ik zie dat ik gekke bekken zit te trekken? Dat ja, en Angela gaat net een beetje verscholen achter een beeldscherm. Angela, zwaai is lief dat ik hem. Ja, dat is mooi. Ja, want ik weet dat Albert Jan zit te gluren. Gluren? Ja, die, die, die, die vos die zit te gluren, joh. Als zo'n zo vos in een vossenbunkertje zit, zit hij te gluren daar thuis. <lacht> We gaan wel weer lekkere muziek draaien vandaag, dames en heren. We hebben nu weer diverse leuke dingen voor u klaarstaan. En uh, u weet hoe dat gaat vandaag uh, rijp en groen. Vroeger zijn ze er dan ook nog bij op 33 en 45 toeren. Dat uh, niet, want vandaag draaien we gewoon lekker van cd. Maar het is allemaal wel lekker. Dit is Hamel. In between. Lekker hoor. Lekker relaxed zo'n een beetje, hè? Be Deze be maanden. I'm home. Don't wanna be everything. I wanna be in between. Give me a sign I'm hanging on. Give me a sign and I'll be gone. No one will see us when we turn off all the lights. We're gonna take down all the stars out here tonight Don't wanna be a everything Don't wanna be a new routine Take me to places I have seen Take me to places in between No one will see us when we turn on all the lights We're gonna take down all that's real and all that's right You're crazy Then I wanna be a in-between Pick of those dice and let them roll Pick of the pieces of my soul All that I hope for, all the things you couldn't be I'm gonna walk out with the me you couldn't see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 Als je bij de microfoons een beetje, een beetje bijgeluiden hoort. Zo, ja, het is net of we buiten zitten. Hè? Want de wind waait een beetje in de microfoon. Maar we hebben hier lekker alles tegenover, tegenover elkaar openstaan. Dus dan nou, moet je het maar voor lief nemen dat er een beetje gerommel in de microfoons is. Zo, anders als je het lekker voor op het open raam. Ja. ja, en het geluid van de bomen. En het geluid van de bomen, het is, het is net als we buiten zitten. Dat doen we ook. We doen net als we buiten zitten gewoon. We zitten gewoon buiten, dames en heren, lekker. In de, so in de schaduw zitten we buiten. Ja. Uh, Pascal die is hier, die heeft alle apparatuur naar buiten gezet. <laughs> ja, nou ja. Uh, onzin allemaal natuurlijk. Waar? Ja. My brain, my brain, my brain. Van zijn serie Flowers in the Dirt. Samen met Elvis Costello. I've been living in style. On the custom. Uitkwam kwam in 1989 uh, was het, ja. 1989 en uh, dat was Paul McCartney. Niet met Wings, want dat was toen al uh, ver uit elkaar. Dit was met een band met uh, onder andere Hemis Stewart van die uh, Average White Band. En Robbie McIntosh van de pret Pretenders. Wicks Wickens, die zat uh, op, al toen al op toetsen, nog, te, nog steeds trouwens, in zijn huidige band. En wie de drummer was, dat was nog niet uh, Able Borrell. Nee, dit was een andere, uh, Cunningham of zo. Um, maar goed, maakt niet uit. Het was in ieder geval een lekker liedje. De, aan deze CD werd ook meegewerkt. En dit liedje werd ook samengesteld. Met Elvis Costello. Uh, my Brave Face. Lekker. Ja, heerlijk. Onze deutsche Gast, Gäste. Gäste, Gäste, ja. Ik sitze hier, denk aan dich. Jan Schmidt. Frag mich, wo du gerade bist. In welcher Stadt, in wessen Arm. En ob du mich manchmal vermisst. Vielleicht waren wir zu jung oder einfach zu dumm um zu sehen, wie gutes es ist. Ich konnte es damals nicht wissen, doch ich werd dich nie vergessen, wo immer du auch bist. Ich bin da Noch immer das Bild von uns beiden im Kopf und frag mich, was du gerade magst. Kommt mir wie gestern vor, deine Hand in meiner, ich seh dich noch vor mir, wie du lachst. Vielleicht waren wir zu jung oder einfach zu dumm, um zu sehen, wie gut es sind. Ich werde es damals nicht wissen, doch ich werd dich nie vergessen, wo immer du auch bist. In Duitsland met uh, het lied van zijn oma. Ik Duitsland zijn wat dat betreft ontzettend trouw aan, uh, aan, ook aan oudere sterren. Dat is in Duitsland altijd heel heel belangrijk. Je ziet ook dat, dat heel veel oudere bands, eh, bijvoorbeeld die jaren geleden ook uit de 60s en 70s nog eh, grote inschatten hebben, dat die in Duitsland nog steeds volop aan de bak kunnen. Dat is het mooie van Duitsland. In Nederland worden dat soort dingen heel gauw vergeten. Maar in Duitsland niet hoor. Daar, kun je, daar is nog heel veel, zoals we dat noemen, van die retro-bands eh, die daar nog volop kunnen toeren. Dat is ontzettend leuk van die Duitsers. Ja, ehm. Um... Jasmit dus was het. Uh, want zijn kindercarrière is ook alweer een jaar of... nou, vijftien geleden, denk ik. En uh, ja, ze kennen hem nog steeds. Hij kwam uit deze plaat en er stond gelijk nummer 1. Dit is Bob Seger. zijn mooi nummer. En dit programma is ook een beetje retro. Wij draaien toch ook wel leuke retro muziek en zo. Still the same. Every time he plays the band, you're still there. Was dat met een prachtig nummer van, uh, ja, van hem dus. Baby, it's a dream come true Walking right alongside of you Wish I could tell you how much I care But I only have the nerve to stay. uit de 60s. Een geweldige uitvoering van Paul Carrick. Walk in my room. Wat een lekkere plaats, hè? Had jij nog wat nieuwtjes, trouwens? Ja, zeker. Oh, vertel eens. Ja. Ja, je zei net, ik heb wat nieuwtjes. Nou, vertel ja. eens dan. Ja. Dan wil ik dat wel eens nou, horen. Kijk, ja. dat, uh, afgelopen vrijdagmiddag een Poolse bezoeker in Zandvoort... die had er een beetje moeite mee... ...dat hij de zonnebril die hij graag wilde meenemen moest betalen. Oh! En uh, hij probeerde een exemplaar van zeven, maar liefst 7,50 euro te stelen. Zo. <coughs> maar werd door het winkelpersoneel betrapt. Goed zo. En uh, de man werd daarop uh, nogal agressief en uh, de hele winkel moest het ontgelden. Ja. En daarbij werden vier handgemaakte modelauto's vernield. Zo. Ook deelde hij een aantal klappen uit. En de man is aangehouden en ingesloten op het bureau... waar hij even na mag denken of een brilletje van 57 dat nou allemaal waard is. Ja. ja, dat vraag ik me ook af. En uh, ook uh, erg leuk, afgelopen maandag zijn op uh, verschillende locaties in Zandvoort... de mensen van de Zandacademie gestart met het maken van de mooiste zandsculpturen... En dit jaar uh, dit jaarlijkse evenement trekt elk jaar heel veel bezoekers. Uh, aan het Badhuisplein zorgde hevige windstoten het, uh, voor het uh, nogal snel verstuiven van het zand. En uh, daar zijn zeilen aangebracht die als windschermen dienen. En aanstaande vrijdag is de opening. Dus er is weer wat moois te zien in Zandvoort. Ja, dat is mooi. En nog een één leuk nieuwtje: ja, dat doen we straks. Oké. Okay. Even muziek draaien, we oh. doen het nog even muziek draaien, toch? Ja, hoor. Ik heb Melt Antarctica, safe in Afrika. I fail the algebra, and I miss you sometimes. We're at war again, Save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, take me home. I can't stand this place 'cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain. You're my helter skelter. Oh, how can I explain the truth? staring at their phones They groom the coastline here It's silent disappear And maybe once a year I think I clean uh -huh. my car I caught my reflection I drive the car I've been medicated with cigarettes and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 Weer met flink wat zonneschijn. Het blijft overal droog en er waait een matige zuidenwind. De temperatuur stijgt overal in de regio naar 27 à 28 graden. Aan het eind van de middag draait de wind naar het westen tot zuidwesten en gaat de temperatuur geleidelijk dalen. Vanavond neemt de kans op een bui toe, en daarbij kan het ook tot onweer komen. De west- tot zuidwestelijke wind is zwak en de temperatuur daalt naar 16, 17 graden. Morgen beginnen we de dag met zon. In de middag en avond zijn er ook wolkenkans en er is nog een buienkans mogelijk met onweer. De zwakke westelijke wind draait naar noord tot noordoost... en de temperatuur stijgt naar maximaal 22 graden aan zee en 23 graden elders in de regio. Ook dinsdagavond en in de nacht naar woensdag is het wisselend bewolkt en komt het tot buien... Daarbij neemt de kans op onweer wel af. Bij een naar matig toenemende noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar een toch aangename 16 graden. Baby, Heart of summer, she hopped right up into the cab of my truck and said, "Fire it up, let's go get this thing stuck Ja, de band heet uh, de Florida Georgia Line, zo heet het. En het nummer heet dan ook natuurlijk. Cruise. <laughs> ja, dan heet het nummer ook oh, Cruise. Natuurlijk, als je een band hebt die, uh, die, die. die Georgia Line heet, ja, dan heet je band natuurlijk gewoon Cruise. Toch? Ik las, trouwens de, ik las trouwens, dames en heren, dat is ook misschien wel even interessant om te weten... dat, uh, dat, uh, dat het programma Zomergasten uh, niet zo succesvol is dit seizoen. Uh, het, aantal, het aantal kijkers is drastisch afgenomen, las ik hier. Uh, Zomergasten van, uh, uh, heeft een flink aantal kijkers moeten inleveren. De tweede aflevering, waarin een geschrijfster Nelleke Noordenvliet de gast was... Uh, die trok zondag maar 556.000 kijkers. En dat waren er de week daarvoor nog wel aardig wat meer. En uh, daar is natuurlijk een aardige rel on over ontstaan over het roken van Hans Thewe op, uh, op de televisie. En daar hebben ze ook een vette boete voor gekregen. Nou Hans, heb je weer een mooi onderwerp voor je nieuwe coverapper, programma. <laughs> dat is Paul Weller. We Paulen wel vandaag, hè. Paul McCartney, Paul Carrick, nou weer Paul Weller. You do something to me. Do something Chase it all away. Fixing my emotions. Prachtig to tell you that you do something to me. Something deep inside. <coughs> Alweller oh zingt het. Wij gaan het aanstaande vrijdag. Gaan we het met Jacques Luz spelen. Jacques Luz, u weet wel, uh, uh, zanger van de Disney Man's Band. Die doet het aanstaande vrijdag in Beverwijk Bij ons meegezellig. Uh, en uh, dan gaan we dit noemen ook spelen. Ja. Yeah. You do something to me. quo. Rocking all over the world. Het je moet hompen op deze. <laughs> hompen. Hebben, bij normaal hebben we hukken. hukken. En hier hebben we hompen. Nou, het is eigenlijk hetzelfde hoor. Ja, het precies, nou ja, nee, ja. Hukken bij, bij, bij hukken gaat dan, dan komt er nog met bier gegooid, en bij hompen niet, geloof ik. Maar uh, in ieder geval lees ik ook net... Uh, Daar is ook misschien nog een leuk nieuwtje voor u... Dat de foto's van de laatste fotosessie van Marilyn Monroe... U weet wel, die seksbommen uit de jaren 50 en begin jaren 60... Um, die gaan onder de hameren. Uh, de foto's zijn gemaakt door de sterfotograaf Bert Stern. En dat is gebeurd in, uh, voor, in opdracht van het blad Vogue. En uh, die foto's zijn gemaakt zes uh, weken voor haar dood. En het gaat om tien foto's. De historie vermeldt nog niet uh, hoeveel uh, geld er mee gemoeid is. Maar het zal ongetwijfeld genoeg zijn. Dit is Pink. Just give me the reason.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 Ofwel, wel, we zijn hier elke maandag, dus net als je thuis bent, hè, toch? Ja, dus daar lijkt het wel op. Dat is wel een lekker zonnig liedje. Hè? Mag wel even tussendoor, toch? Ja. George Harrison en de Beatles. Here comes the sun. Here comes the sun. Do -do. Here comes the sun. Zit er nou nog eens naar te luisteren? Gewoon met het koptelefoontje op. En. Zie je, jongens. Normaal zit het nummer zo hoort. Ja mooi, prachtig. Het is, het is gewoon een geweldige compositie van George Harrison. Maar als je dan zo met de kop hebt, dan hoor je eigenlijk nog veel meer dingen. wat zit Er ontzettend veel moois in dit nummer. Echt geweldig. En dan is er nog een, een, een stukje is nog weggebleven, want ik uh, kreeg laatst van iemand een leuk linkje toegestuurd, dat er schijnt ergens, of die is er, maar dat is nooit op de plaat terechtgekomen. Er is ook nog ergens een, een versie waarin er nog een in zit. En die is dan op de plaat gewoon weggebleven. George Harrison, samen met de Beatles natuurlijk. Nou, het waren eigenlijk drie beaters, want John Lennon heeft geen nood opgespeeld op dit nummer uh, Paul McCartney, natuurlijk, de Ringo en George hebben het samen gedaan, met z'n drieën Here comes the sun We gaan nou op naar het nieuws en het weer, en daarna gaan we gewoon door want we zijn niet te stoppen Ron Stewart ook niet trouwens, is ook niet te stoppen Can't Stop Me Now Stream.